8 uur. Het NOS Journaal. Jan van der Putten. Europees bankentoezicht pas in de loop van volgend jaar kunsthal volgens bewakers niet goed afgesloten. En politie schiet slecht onder stress. De Europese leiders zijn het eens geworden over de invoering van Europees bankentoezicht, maar pas in de loop van volgend jaar. Dat is een opsteker voor premier Rutte, die dergelijke degelijke juridische afspraken belangrijker vindt dan de snelle oprichting van een toezichthouder. Andere EU-lidstaten, waaronder Spanje, hadden liever gezien dat de toezichthouder al op 1 januari operationeel was geweest. Door het nieuwe orgaan zouden noodleidende Spaanse banken direct geld uit het Europese noodfonds ESM kunnen krijgen. Het gemeenschappelijk toezicht moet in hand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 Tijdens de kunstroof in de Rotterdamse kunsthal zat de deur niet op het nachtslot. De daders konden daardoor met een stuk plastic de deur openen, zeggen beveiligers tegen de krant Metro. Dat de daders op die manier zijn binnengekomen zou verklaren waarom er geen braaksporen zijn gevonden. Deze week werden zeven schilderijen gestolen uit de kunsthal. De geschatte waarde van de kunst ligt tussen de 50 en 100 miljoen euro. De Rotterdamse politie wil op dit moment niet reageren. Justitie moet in de toekomst DNA-materiaal kunnen gebruiken... dat ziekenhuizen bewaren voor wetenschappelijk onderzoek. Dat staat in een conceptwetsvoorstel van minister Schippers van Volksgezondheid. Het voorstel is in handen van tv-programma KRO Reporter. Het DNA zal alleen worden gebruikt om ernstige misdrijven op te lossen... zoals moord en verkrachting. Medici zijn bang dat het daar niet bij blijft. En ook vrezen ze dat patiënten niet meer zullen meewerken... aan wetenschappelijk onderzoek. Agenten moeten beter worden getraind om onder stress te schieten, dat zeggen onderzoekers van de VU. Volgens hen wordt er niet of nauwelijks onder stress getraind, met als gevolg dat agenten eerder en onnauwkeuriger schieten. Het aantal keer dat agenten jaarlijks schieten is de afgelopen jaren toegenomen, van 14 in 2006 tot 30 vorig jaar. Volgens onderzoekers is het aannemelijk dat dat met stress te maken heeft. Ze raden daarom aan om meer aandacht te besteden aan het voorkomen van stress en vaker te oefenen onder realistische omstandigheden. In Noord-Ierland hebben enkele honderden mensen geprotesteerd bij de eerste abortuskliniek op het eiland. Vrouwen kunnen sinds gisteren onder strikte voorwaarden terecht bij de kliniek in Belfast. De kliniek zegt zich aan de wetgeving te houden. Zwangeren kunnen er tot negen weken terecht als hun leven gevaar loopt. Voor de ingang van de praktijk stonden zo'n 400 demonstranten. Zij vrezen dat de kliniek een springplank is naar verdere versoepeling van abortus. Als Mitt Romney dit jaar niet de Amerikaanse presidentsverkiezingen wint... zal hij geen derde poging wagen. Dat zegt zijn vrouw in een interview. De 65-jarige Romney deed in 2008 ook een gooi naar het presidentschap. Toen werd hij in de voorverkiezingen vrij snel verslagen... door de uiteindelijke republikeinse kandidaat John McCain. In de Amsterdamse wijk Slotervaart is een flatverdieping ontruimd... naar de vondst van asbest. Volgens de lokale omroep AT5 zijn er elf appartementen ontruimd... om met de schoonmaak te kunnen beginnen. De bewoners zijn naar een hotel gebracht. Er zou al sinds augustus onrust zijn onder flatbewoners. Toen reed een hovenier een gevelplaat kapot, waardoor asbest vrij kwam. De asbestdeeltjes in een gang werden gevonden... nadat ongeruste bewoners woensdag om onderzoek hadden gevraagd. De flat in Slotervaart is eigendom van Woonzorg Nederland. In het gebouw zitten bijna 150 appartementen. De politie heeft voor het eerst een geldhond ingezet bij een verkeerscontrole. Op de A1 bij Voorst was de politie onder andere op zoek naar zwart geld. Meer dan 500 auto's werden gecontroleerd, maar er werd niets gevonden. Wel werden twee mensen gearresteerd die een tas met vuurwapens uit de auto gooiden. En ze hadden ook een partij hennep bij zich met een waarde van zo'n 200.000 euro. De Somalische Voetbalbond wil het stadion in de hoofdstad Mogadishu weer gaan gebruiken. Sinds het begin van de burgeroorlog in 1991 werd het gebouw door verschillende gewapende groepen als fort gebruikt. En nu dient het stadion als kamp voor de Afrikaanse Unie, die in Somalië de vrede probeert te bewaken. Doordat het in het gebied een stuk veiliger is geworden, hoopt de Somalische Voetbalbond binnenkort weer wedstrijden te kunnen spelen in het stadion. Dan is weer nog, bewolkt en vooral in het noorden en westen af en toe wat regen. In de middag is het droog, vanuit het oosten breekt de zon door en het wordt vrij warm. Zo'n 18 graden aan zee tot 23 in Limburg. In het weekend afwisselend wolkenvelden en zon. Het blijft overwegend droog en het wordt een graad of 18. ANB Verkeersinformatie. Er is veel vertraging op de A4, hoogvliet richting Vlaardingen... Er staat tussen knooppunt Benelux en knooppunt Ketelplein 6 kilometer file. Er ligt de olie op de weg na een ongeluk. De verbindingsweg naar Gouda is helemaal dicht. Het verkeer kan daar beter omrijden via de Van Bride-Noordbrug over de A16. En dan staan er nog files op de A9, Alkma richting Amstelveen... bij knooppunt Raasdorp, 4 kilometer. En op de ring A10 bij Amsterdam, A10 Zuid richting Amersfoort... voor de rij 4 kilometer. Door een ongeluk zijn drie rijstroken dicht.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 Het NOS Radio 1-journaal met Marcel Oosten. Goedemorgen. Handen geschud hebben ze niet... maar de onderhandelaars van Colombia en de FARC praten wel. Margiek Bransma meldt zich zo vanuit Oslo. Op Curaçao wordt er vandaag gestemd voor een nieuw parlement. Eindelijk, want de Curaçao-enaren zijn campagne moe... Straks een reportage. En in Brussel zijn de eerste stappen gezet naar een stabielere eurozone. Eerst door bankentoezicht. Bondskanselier Merkel is er blij mee als het tenminste wel goed wordt voorbereid. Er zal een Bankenaufsicht geben. Ze zal een zijn. En ze moet functioneel zijn. En dus moet het niet overhaast worden ingesteld. En dat is demissionair premier Rutte helemaal met Merkel eens. Hij noemt het gemeenschappelijk bankentoezicht een hele grote volgende stap. Maar er moeten wel eerst de degelijke afspraken voor worden gemaakt. Uh, wat ik heel belangrijk vind is dat vanavond eigenlijk gezegd is... Uh, het moet goed zijn dat toezicht. Het moet gedegen worden voorbereid. Het moet stap voor stap zich ontwikkelen. We gaan geen haastwerk leveren. Ook tegen de achtergrond van het feit dat... nog maar zo'n twintig jaar geleden bij het opzetten van de Monetaire Unie... Uh, er op onderdelen misschien, als je er achteraf op terugkijkt... nogal wat langer had kunnen worden doorgedacht. We willen proberen zoveel mogelijk onze opvolgers dat te besparen. En dit is een hele grote volgende stap. Gemeenschappelijk bankentoezicht. Dus... We gaan proberen om voor 1 januari de uh, formele juridische kanten daarvan te regelen. En dan uh, na 1 januari ervoor te zorgen dat het gaat draaien. En uh, als Spanje op een gegeven moment zou willen dat de herkapitalisatie van de Spaanse, bank, van de Spaanse banken die daarvoor in aanmerking komen rechtstreeks zou moeten plaatsvinden vanuit het Europese uh, stabiliteitsmechanisme... dus niet via de hoofdstad Madrid, via het land, maar rechtstreeks... dan moet dat voldoen aan de randvoorwaarden die we in juni hebben afgesproken. Dus dan moet het bankentoezicht effectief zijn... dat moet een besluit zijn van de Europese Raad uh, en al dat soort zaken. En dat betekent dus dat in ieder geval onwaarschijnlijk is dat dit, dat, dat nog dit jaar kan gebeuren. Waarschijnlijker is dat dat na 1 januari zal zijn. En waarschijnlijk is ook dat dat pas kan. Nee, Sterker nog, die afspraak is gemaakt dat het pas kan als het bankentoezicht ook effectief is. Bent u stiekem aan het uh, timmeren aan een politieke unie in Europa? Nee, ik, nou, de grote vraag is dat ik wel een politieke unie is. Uh, de, ik heb dat vaker ook tegen uh, uw collega's gezegd. Een uh, politieke unie is een beetje een volkspeen. Iedereen zuigt eraan en er komt geen smaak meer uit... omdat iedereen er wat anders bij bedoelt. Uh, uh, voor mij is Europa een sterke markt met een sterke munt... met een gemeenschappelijke... Stelsel van normen en waarden. Uh, zeer belangrijk voor, voor de Nederlanders en voor iedereen in Europa. En de optelsom van die landen is sterker dan uh, de individuele delen. Anders zou je die samenwerking niet zoeken. En om die optelsom zo sterk mogelijk te maken, moet je samenwerken waar dat zin heeft. Dat doen we met de munt, dat doen we met de gemeenschappelijke markt, ook op allerlei andere terreinen. En dat betekent dat op een aantal punten soevereiniteit is overgedragen. Op andere punten uh, de macht in de lidstaten ligt en er ook moet worden samengewerkt. De missionair premier Rutte en Chris Ostendorf sprak met hem... in de loop van 2013 moet zo'n bankentoezichthouder dan operationeel zijn. Dat is afgesproken. Hoe denken ze daarover? Bijvoorbeeld in Frankrijk, Ron Linker in Parijs. Ron. Want uh, Hollande uh, wilde het misschien wel graag wat sneller hebben, toch? Ja inderdaad, hij zei uh, dat het zo snel mogelijk zou moeten worden ingevoerd. Hè? Omdat op die manier, mocht het nodig zijn... begin volgend jaar eventueel Europese banken, Spaanse banken misschien... maar misschien ook wel Franse banken daarvan kunnen profiteren. Het gaat dus om de kalender, het tijdschema dat gehanteerd wordt bij de invoering. Nou in juni was al afgesproken dat dat bankentoezicht... Uh, operationeel moest zijn vanaf 2013. Nou theoretisch is dat ook zo. Hè? Dus het plan loopt formeel geen vertraging op. Het kader, zoals minister minister-president Rutte dat ook al zei voor dat toezicht, dat moet er dan al staan. Maar ja, in de praktijk betekent dat dat die banken pas in de loop van 2013 op zijn vroegst ervan kunnen profiteren. En dat is natuurlijk later dan Hollande het had gehoopt. Ja, want Rutte zegt dat moet wel zorgvuldig gebeuren en daarmee strijdt hij zij aan zij met bondskanselier Merkel, eh, Wouter in Berlijn. Dus is dit toch wel een overwinning voor Berlijn? Ja, zo wordt dat hier want Merkel had inderdaad gezegd liever goed en degelijk dan zo snel mogelijk. En de afspraak volgens Merkel is nu ook heel goed. Hè? Niet kosten wat het kost en toezicht per 1 januari aanstaande. Maar alleen zorg dat er een soort basisafspraken zijn voor 1 januari. dan het oprichten van het hele systeem... Dat is trouwens ook nog een hele klus. Al die toezichthouders moeten natuurlijk dat moeten mensen voorkomen. Die dat allemaal gaan doen. Dat kan dan in de loop van 2013 gebeuren, is de afspraak. En dan is er volgens Duitsland inderdaad wel voldoende tijd om dat zorgvuldig te doen. Want Merkel begint steeds meer naar de Duitse verkiezingen toe te werken. Die zijn volgend jaar september. Dus de kans is heel groot als je zegt in de loop van 2013 dat het niet voor september is. En dat pas na de verkiezingen daadwerkelijk wordt ingevoerd. En dat hoeft ze in de verkiezingscampagne straks. ...veel minder bang te zijn dat ze daar heel veel kritiek op krijgen. Ja, dat begint dan ook alweer te spelen. Uh, er is ook gepraat over een EU-begroting... ...want dat staat ook in de plannen van Van Rompuy... ...was de basis voor, dit, voor deze top. Wouter, zo'n EU-begroting voelt Duitsland daarvoor? Nou ja... Het het mag nu, de voorzitter van de raad van Rompuy mag het nu verder uitwerken. Maar dat betekent dat het nog lang niet is. Men is het er ook nog helemaal niet, lang, nog lang niet over eens waar zo'n aparte eurozonebegroting dan voor zou moeten dienen. Daar liggen die landen erg uit elkaar. Duitsland zou het vooral graag willen gebruiken om landen in problemen nog wat extra te kunnen helpen. Want men snapt hier in Berlijn ook wel dat al die bezuinigingen voor sommige landen behoorlijk problematisch zijn. Maar net als die reddingsfonds wil Duitsland het vooral gebruiken met... Strenge voorwaarden, dus het bekende duo van de wortel en de stok. Een lokkertje voor goed gedrag. Ja, ja Frankrijk die moet al ernstig bezuinigen. En misschien dan nog wel meer. Ron in Parijs, dat zou Hollande misschien dan nou wel niet zo'n goed idee vinden. Nee, nee, voorlopig klinkt hier het non. Hè. Zoals de Duitsers invoering van het bankertoezicht eh, ja, toch aan het traineren zijn. Zo staan de Fransen niet echt te springen om, om nog meer begrotingsbevoegdheden... nog meer begrotingen over te dragen eh, aan de Europese Commissie. De Franse regering heeft, je zei het net zelf al, vorige maand... een mega begroting gepresenteerd met hele zware bezuinigingen. Om maar uit te komen op een andere wens van eh, de Europese Commissie... die 3% op papier schijnt dat te lukken. Maar er zijn al mensen die er openlijk aan gaan twijfelen. en eh, Wat Hollande echt niet wil dat is dat Europa in kan grijpen in nationale begrotingen. Die bevoegdheid, vindt hij, moet in eerste instantie in de, in de hoofdsteden liggen. Ja, toch gaat het daarom, we hoorden het Onno vorige uur ook zeggen... Het, het is toch iets inleveren van soevereiniteit. Kan Hollande daarin meegaan? Kijk, daar waar het de Fransen uitkomt, daar zijn ze voor. Als het ze niet uitkomt, dan zijn ze tegen. Dat is heel opportunistisch. Ja. Maar het, het, het komt van, door de spagaatpositie waar de Fransen nu in zitten. Ze hebben aan de ene kant een kwakkelende economie... die misschien zelfs wel op den duur zelf om Europese steun gaat vragen. Aan de andere kant, ja, moet dat dan gebeuren... zonder dat ze te veel bevoegdheden overdragen aan Brussel? Een lastige uitgangspositie voor president Hollande in Europa. Wat je wel ziet, is dat de afgelopen dagen... de druk op deze top iets is afgenomen. Het lijkt alsof er iets minder spanning op deze top zat... en daardoor werd het ook weer mogelijk voor Frankrijk, voor Duitsland... om enige, ja, onenigheid tentoon te, te spreiden. Ze konden laten zien dat ze het oneens waren. De urgentie om er samen uit te komen, dat was bij deze top... toch iets minder dan bij de vorige. Is meer macht voor Brussel wat makkelijker te accepteren voor Merkel, Wouter? Lange termijn wel, maar dit zijn natuurlijk echt plannen die uh, op de volgende top en waarschijnlijk daarna nog jarenlang uh, onderwerp van gesprek zullen blijven. Maar het principe is, wat Merkel betreft, dat de crisis het beste opgelost kan, kan worden met, uh, met meer Europa in plaats van minder Europa. En in tegenstelling tot Nederland is Duitsland daarbij ook helemaal niet zo bang dat het invloed gaat verliezen aan Europa. Want Europa, dat zijn we allemaal en Duitsland natuurlijk meer dan anderen als grootste land. En meer Europa betekent uh, vooral ook dat het. Dat Duitsland niet meer alleen de zondebok is, hè? als er weer eens geklaagd wordt naar het zuiden dat we te streng zijn. Dan wordt het nu heel vaak op Merkel, uh, zelfs heel persoonlijk, in karikaturen en zo afgereageerd. Als je zegt, we laten die strenge regels vooral door Brussel bepalen... en we laten Brussel heel streng kijken naar de landelijke begrotingen, de nationale begrotingen... dan is Brussel uiteindelijk de boeman en Berlijn weer een stuk minder. Wouter Meijer in Berlijn en Ron Linker in Parijs. Op Curaçao zijn ze blij dat er verkiezingen zijn vandaag... want ze hebben het wel een beetje gehad met die campagnes. Hoor u zo meer over? Eerst de verkeersinformatie. Bij de ANWB, bij Nand Op de A4 er een zegen. Er is een, een tweetal ongelukken gebeurd. Van Hoogvliet naar Vlaardingen staat voorknopend in het ketelplein 6 kilometer stil. De verbindingsweg naar Gouda is dicht. Omrijden kan het beste via de Van Prienen-Noordbrug. Bij Amsterdam op de A4 loopt het vast door een ongeluk op de A10 Zuid. Bij de afrit Rai 6 kilometer verder daarachter. Er is maar één rijstrook open. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Marcel Oosten. Het is kwart over acht geweest. Op Curaçao kiezen de bewoners vandaag een nieuw parlement. De strijd gaat vooral tussen partijen... die voor of tegen onafhankelijkheid zijn. De campagne was fel de afgelopen weken... en de bewoners zijn al het geruzie van die politici zat. Merkte verslaggever Rien Kamer... gisteravond in Willemstad, de hoofdstad van Curaçao. Bontardi, mag ik even iets vragen? Twee dames zitten onder een boom in de schaduw. Want zelfs... De klagen dat het vandaag heet is op het eiland. Ze zitten voor de ingang van Fort Amsterdam aan de Anabai. Fort Amsterdam waar de tijdelijke regering zetelt. Die weer zal moeten verdwijnen na de verkiezingen. En dus is de vraag, gaat u stemmen? Ja, ik denk het wel. En op wie wordt het? Uh, ik vind dat een beetje persoonlijk. Dat gaat u niet zeggen? Nee. Wat vindt u van de politieke situatie nu hier? Ja... Ik vind dat het echt niet zo moet zijn, denk ik. Wat is er niet goed aan? Dat de mensen zoveel ruzie maken en al die dingen. Ze geloven niet meer in die mensen, denk ik. Gaat u morgen stemmen? Nee hoor, nee. Waarom niet? Ja, het is geen zin meer. Ze zeggen dat ze, dat ze geven alle dingen voor de dag van stemmen. Eén minuut. na het stembus gesloten is... Dan zie je niemand meer. Niemand kent je meer. Dus iedereen gaat voor zijn eigen zak. U, u gelooft die beloftes niet? Nee. Gerrit in MFK. En dit is een van de meest in het oog springende beloften van deze verkiezingscampagne. Van de ex-premier Gerrit Schotten. Die je in een tv spot mensen met een laag inkomen. 100 Antilliaanse guldens per maand beloofd. Dat is ongeveer 45 euro. Maar dan moet hij wel de nieuwe premier worden. Ze zijn heel wat gewend hier op Curaçao... maar eh, dit hebben ze nog niet eerder meegemaakt... vertelt politicoloog Miguel Goede. Niet in deze mate en niet uh, met zo'n openheid. Er is historisch altijd op de eilanden, uh, met name op Sint Maarten... het gerucht geweest dat er uit uh, ...koelkasten en dat soort uh, zaken worden uitgedeeld. De vorige verkiezing ging het gerucht dat je voor een blackberry uh, je stem uh, kan verkopen. Hier op Curaçao? Uh, hier op Curaçao, uh, met name de partij van uh, uh, meneer Schotten. Uh, Heeft dat nou invloed op de verkiezingen? Nou, normaal zou het moeten gaan over de verkiezingsprogramma. Uh, en wat je de laatste weken ziet... Uh, ...want wat uh, eigenaardig is in deze verkiezing... dat het om de twee, drie dagen een andere framing heeft. Maar de definitieve framing van de verkiezing is nu geworden... gaan we nu voor onafhankelijkheid... of gaan we nu serieus um, werken aan die samenwerkingsrelatie binnen het Koninkrijk. Dus daar lijkt het nu op dat het uh, nu om gaat morgen. Er is daarover een referendum geweest in 2009. Toen was er een nipte meerderheid om binnen het Koninkrijk te blijven. Wat verwacht u dat het gaat worden? Um, als je met mensen praat... Uh, durft niemand te, te voorspellen. Je hebt ook begrepen dat het eiland niet meer uh, werkt om uh, enquêtes te houden. Uh, mensen zijn te bang om een antwoord te geven, ja, zelfs ja, ja. in een enquête. Ja, want uh, een ander element van de afgelopen uh, verkiezing is uh, heel veel intimidatie. Auto's van rivalen worden in brand gestoken. Hier en daar incidenten dat mensen geweld is aangedaan. Maar mensen worden klemgereden. Ja, ja. Maar... Uh, ja, het hoort bij waarschijnlijk een verkiezing hier. Maar eerlijkheid moeten we zeggen dat we het zo uh, nooit hebben gekend hier. Dus dat is wel nieuw. Maar het gevolg is wel dat uh, het heel moeilijk is om een schatting te maken van wie gaat morgen hoe stemmen. Het is heel erg spannend. Ja, het, het, ja de mensen ervaren het als uh, heel, heel, heel spannend. Ja. En de uitslag van de verkiezingen kunt u morgenochtend verwachten. Moet met de hand worden geteld. Rienkamer doet verslaggeis op Curaçao. In Oslo is gistermiddag het startsein gegeven voor de vredesbesprekingen... tussen de guerillabeweging FARC en de Colombiaanse regering. Beide partijen kwamen langdurig aan het woord. De echte onderhandelingen beginnen pas half november op Cuba. Verslaggever Margriet Bransma is in Oslo. Uh, Margriet, dat was een bijzonder moment natuurlijk. De guerillastrijders uit de jungle samen met de regeringsonderhandelaars. Ging dat allemaal goed? Je zag wel heel duidelijk Marcel dat hier twee werelden op elkaar botsten. Voor de zaal rechts zag je de regeringsdelegatie zitten keurig in pak. Aan de andere kant links dus de commandanten van de vak in trui die ook V-tekens maakten. Ze gaven elkaar geen hand. Je zag bijvoorbeeld dat de regeringsdelegatie eh, zichtbaar geïrriteerd raakte tijdens het lange op marxistische betoog ge geschoeide... Uh, uh, ...praatje van de leider van de FARC, delegatie Marquez. Uh, irritatie aan de ene kant. Aan de andere kant begonnen farc leden ja, een beetje smalend te lachen... ...toen de regeringswoordvoerder sprak van het ideale Colombia... ...waarin de FARC de wapens heeft neergelegd... ...en een gewone democratische partij is geworden. Ik denk dat die regeringswoordvoerder het eigenlijk wel het beste samenvat... ...toen hij zei, we willen een einde aan de oorlog... ...maar we willen geen valse vriendschap. Nou, beter... Kun je het haast niet samenvatten, denk ik. Nee. Maar dit was natuurlijk wel een beetje voor de bune Dus ze moeten ja. hun eigen standpunten goed naar voren brengen. Zijn er in de andere handelingen punten waarop ze elkaar kunnen vinden? Dat was ook heel interessant om te zien. Voor de FARC bijvoorbeeld is landhervorming heel belangrijk. Daar kwamen ze ook voortdurend op terug. Geef de arme boeren terug wat ze ooit ontnomen is. Nou, uit het feit dat grondpolitiek het eerste is waar vanaf half november over gesproken wordt op Cuba, tussen die beide partijen, kun je echt wel afleiden dat de regeringsdelegatie, dat de regering, dat leger ook deze besprekingen in ieder geval serieus ingaat. En aan de andere kant, de FARC woordvoerder zei op een gegeven moment we geven de gewapende strijd niet zomaar op om een kwartiertje later gewoon weer te zeggen: we zijn best tot een wapenstilstand bereid. Dat is natuurlijk ook een heel belangrijk onderdeel van dat vredesproces. Ja. Maar aan dat soort dingen zag je dat er inderdaad een serieuze wil is om met elkaar te praten over een einde aan de oorlog. En dat deze bijeenkomst inderdaad ja, veel theater met zich meebracht, heel erg bedoeld was voor de achterban. Ja, en dan het detail uh, waar wij natuurlijk een beetje naar gekeken hebben, want er was inderdaad even sprake van de Nederlandse Tulp. Ja, ja, zeker Tanja Nijmeijer, de grote afwezige in, in Noorwegen. Komt ze wel, komt ze niet? Nou, duidelijk werd op een gegeven moment wel dat ze hier in Noorwegen niet zou zijn. Ze was er niet, zei vaak aanvankelijk, omdat de regering dat tegenhield. Later zei hij weer dat het op een misverstand beruste, dat de regering daar geen rol in heeft gespeeld. Het, bleek, het bleef wat vaag waarom Nijmeijer nou uiteindelijk niet in, in, in Oslo was. Duidelijk kwam wel naar voren... ...Nijmeijer is belangrijk voor de VARG. Op een gegeven moment zei een woordvoerder, hij zei dat heel, heel, ja, bijna dichterlijk... ...de bloem van de bergen, de belichaming van de vrouw in dit proces... ...het is ons internationale gezicht. En na afloop sprak ik ook even kort met de delegatieleider, met die Marques... ...hij is de commandant overigens van Nijmeijer... ...en hij zei onder meer dit tegen me. Hij ja, ja, está hablar con usted. ¿eh? Yo le aviso que nosotros queremos que ese tulipano holandés esté in la mesa. Vertaald zei hij, Tanja wil graag met jullie spreken, dat heb ik zelf gezien. En hij zei ook nog tegen me dat hij deze Nederlandse pulp graag aan de uh, onderhandelingstafel wil. Ja, en zal dat dan ook gebeuren? Zal ze dan op Cuba aanschuiven? Die kans is inderdaad heel groot. Half november inderdaad gaan ze inhoudelijk praten. De regeringsdelegatie heeft gisteren op de persconferentie laten weten... dat zij in ieder geval geen enkel bezwaar hebben tegen de deelname van Nijmeijer. Zoals die regeringsvoerder zei, de vark moet zelf bepalen wie in hun delegatie zit. Dat doen wij ook. De kans dat ze er op Cuba wel bij is, is daarom behoorlijk groot. Margit Bransma vanuit Oslo. Het is vijf voor half negen, u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. We volgen vanochtend Marco Robin Visser, die loopt in een prettige buurt. Tenminste, zolang er niet wordt oh. ingebroken. Ja, ik zit even te kijken naar hoe dat hier, hoe die omheiningen van die tuinen... want dit is volgens mij gewoon een, een, een, een, klimo, een klimop. Hè? Ja, ik, ik dacht net ook al dat ik een poedel tegenkwam, wat helemaal geen poedel was. Dus ik probeer nu niet... U bent uh, tuinexpert, Marco ja. Rickert. Ja, zeker. Wat is dit? Dit is gewoon een klimop? Is een ding. klimop, ja. Is dat in of is dat... Uh, wat, is, wat zijn de trends? Want u bent een tuinman. Ja, maar dat, dat heeft niks met uh, trends te maken. Nee? Ja, je, er zijn wel trends. Dat, maar die, die oude trend die, van uh, alleen bestrating en minimalisme, dat gaat langzaam weer over. We gaan weer terug naar wat uh, ruimere en uh, bloezendere tuinen. Bloeserende tuinen? Ja, bloezende. Nou ja? ja? <laughs> Als je het zo is... wil noemen. Ja. Een beetje lekker volumineus, lekker gezellig. Uh, ja. Minder bestrating, uh, ja, knussere, ja. intiemere plekjes. Ja. Zeg, we staan hier nou tussen de villa's, hè, de grote landhuizen hier ook achter ons. Hele grote objecten waar de BN'ers en andere wat beter gefortuneerden uh, wonen. En u legt dan hun tuinen aan. Houdt u ook rekening met, met beveiliging? Nee. Met en de veiligheid van de mensen? En ik leg niet alle tuinen aan van BN'ers. Ik ontwerp ze, Ik heb uh, een paar BN'ers ja. ontwerp, uh, leg aan... En onderhoud. Ja. En voor be beveiliging, daar ben ik niet uh, de geschikte nee? persoon voor. Want daar worden ze, word ik niet voor gevraagd. Nee. Maar ja, goed, Omdat kijk... zo wat ja? logisch is, want ik ben van het groen ik ben niet van beveiliging. Nee, maar je kunt dat toch... Ik bedoel, kijk, hier staat een enorme hecht. Die is ja. 2,50 meter ja, ja. hoog. Ja. Nee, dat klopt. In dit geval is dat wel gebeurd. Dus ja. denk ik ook in het plan opgenomen per direct. Ja. Maar... Mijn uh, ervaring is, of waar ik kom, ja. is dat nog niet ja. aan de orde geweest. Wel wat uh, ja. hekwerk, maar... Uh, maar goed, u heeft natuurlijk ook mensen die in de Quote 500 staan. Een paar. Ja, ja. een paar. Ja. En dan hoor je dus dat er zo'n inbrekersbende op pad is gegaan... met die Quote 500 uh, onder de arm. Ja, nou, dat verhaal... Dat en die hoort. moeten dan via uw tuin gaan ze naar binnen? Nou, het is niet mijn tuin. Nee, maar u begrijpt wel wat ik ja, bedoel, ja, ja, toch, meneer de tuinman? Ja, ja, ja. ja zeker. <laughs> nee, dus, dan, ja. Maar denkt u daar wel eens over na, van wat u in uw werk zou kunnen doen op, uh, op dat gebied? Als dat gevraagd wordt wel, dan ja. gaan we daarmee aan de gang. Maar dat doen we natuurlijk weer in samenwerking met die beveiliging en, ja. en de bewoners. Maar mijn ervaring is dat de bewoners toch graag liever nou ja, simpel open houden. En er zijn er enkele die uh, daar een uh, Fort Knox van maken. Ja. Die zijn hier ook? Ja. Uh, kennelijk. Hoe is dat bij u thuis eigenlijk zelf? Bent u ook een Fort Knox? Ik heb totaal geen Fort Knox. Uh, ik heb zelfs nog enkel glas uh, voor, voor oh. ruim de, de, de helft van het <laughs> huis. Het is gewoon lekker nog... Uh... Dat kom je hier niet meer zo vaak tegen in uh, Blaricum, denk ik, hè? Daar waar verbouwd wordt, is het verplicht om uh, bij elke verbouwing of verandering en aanpassing... om dubbel glas ja. en dat soort dingen ja. aan te leggen. Dus daar kun je ja. niks aan doen. Bij mij is het nog oud. Ja. En ik ja. heb wel wat aanpassingen gedaan hier en daar. En daar heb ik wel dubbel glas. Heeft u het nieuws een beetje gevolgd over die uh, inbrekerstoestanden? Nee. Nee? Nee, absoluut niet. Oh. Nee. Nou. Dus uh, ja, aan mij heeft u niet veel, denk nee, ik. Nee, dan zijn we geval. vrij snel klaar. Ja. Zeg, uh, ik wens u een fijne dag. Wat gaat u doen vandaag? Uh, gewoon werken, lekker ja, in de Ja, dat tuin. snap ik wel. <laughs> uh, tuin uh, opknappen, ja, ja. snoeienwerk, okay. uh, wat verplant werk. En, uh, ja. Ja. Uh, ja, ik heb gisteren nog een plannetje bij iemand ingediend, maar ik moet nog afwachten of dat wat wordt. Ja, dus, uh, enzovoort. enzovoort. Dus we gaan wel uh, kijken hoe het verder geloopt. Marco Richard, hartstikke bedankt en succes met de tuinarchitectuur. Graag gedaan, bedankt. Dag.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 verhaal over inbraak door nachtslot onzin, zegt de kunsthal. In justitie moet DNA-materiaal uit ziekenhuizen kunnen gebruiken voor strafzaken. Het is half negen, goedemorgen, ik ben Jan van der Putten. De directeur van de kunsthal noemt het grote onzin... dat de deur van het museum niet op het nachtslot zat. Beveiligers zeggen vandaag in metro dat de deur niet op de knip zat van het museum... tijdens de kunsthoofd in de Rotterdamse kunsthal zat die niet dicht... en de daders konden daardoor met een stuk plastic de deur openen, zeggen beveiligers. Deze week werden zeven schilderijen gestolen uit de kunsthal. geschatte waarde tussen de 50 en 100 miljoen euro. Het AD meldt dat de beveiliging eerder dit jaar ook te wensen overliet. Twee mannen werden door de beveiliging per ongeluk ingesloten toen het museum dichtging. Er komt Europees bankentoezicht, maar pas in de loop van volgend jaar. Dat is gisteren afgesproken op de EU-top in Brussel. De afspraken zijn een opsteker voor premier Rutte die degelijke juridische afspraken belangrijker vindt dan de snelle oprichting van het toezichthouder. Het moet goed zijn dat toezicht. Het moet gedegen worden voorbereid. Het moet stap voor stap zich ontwikkelen. We gaan geen haastwerk leveren. Rutte vindt, is niet bang dat de volgende stap uh, is dat de politieke macht volledig naar Brussel gaat. Over een politieke unie bestaat nog te veel onduidelijkheid. Uh, politieke unie is een beetje een volkspeen. Iedereen zuigt eraan en er komt geen smaak meer uit omdat iedereen er wat anders bij bedoelt. De leiders van de Europese Unie hadden het ook nog over Griekenland. Ze vinden dat Athene op de goede weg is met de hervormingen. De Griekse regering moet de komende twee jaar 13,5 miljard euro bezuinigen... om in aanmerking te komen voor nieuwe financiële steun. DNA-materiaal dat ziekenhuizen gebruiken voor wetenschappelijk onderzoek... moet ook als bewijsmateriaal kunnen dienen in een moordzaak of verkrachting. Dat staat in een wetsvoorstel van minister Schippers van Volksgezondheid. Dat is in handen van het tv-programma Reporter van de KRO. Medici vrezen dat mensen niet meer willen meewerken aan wetenschappelijk onderzoek als hun DNA beschikbaar komt voor justitie. Dat is niet in het belang van de voortgang van de medische wetenschap, ook niet in het belang van de patiënten. En daarom hebben wij gezegd, dit moet je niet willen. En ze zijn bovendien bang dat ze voor steeds meer en ook kleinere misdrijven DNA moeten afstaan. Het nieuwe kabinet moet beslissen over dat wetsvoorstel.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 Het is nog niet duidelijk wie de parlementsverkiezingen gaat winnen op Curaçao. Er zijn vandaag verkiezingen en er zijn geen goede peilingen.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 Als de Amerikaanse presidentskandidaat Mitt Romney volgende maand niet gekozen wordt, dan verlaat hij de politiek. Hij gaat niet voor de derde keer proberen om president te worden. Dat heeft zijn vrouw en gezegd op de Amerikaanse televisie. I know that that you feel that your husband is going to win. I do. Okay. If he doesn't, because there is a chance he might not, is that the end of politics for you and your husband? Um, I, absolutely. You yeah. There, there will we won't, he will not run again. Nor will I. <laughs> Mevrouw Romney, en dat was het nieuwsoverzicht. Het weerbericht van Weer Online. Een zuidelijke stroming brengt vandaag zeer zachte lucht naar het land... waardoor het warm is voor de tijd van het jaar. Tegelijk veroorzaakt een frontale storing... naar bij de westkust veel bewolking en soms ook regen. Vanochtend is er vooral in het westen veel bewolking... en kan in het noordwesten af en toe regen vallen. De oostelijke delen van het land kunnen al wat zon verwachten. En vanmiddag krijgen meer plaatsen met zon te maken. In de kustgebieden blijft de bewolking de hele dag dik genoeg voor een spat regen. Maar in de rest van het land worden de wolkenvelden in de loop van de middag steeds meer afgewisseld met de zonnige momenten. De temperatuur komt er bij vanmiddag uit rond 17 graden in het noordwesten en 23 in het zuidoosten. De wind is zuidelijk en meest matig, windkracht 3 tot 4. Vanavond neemt de bewolking weer toe en vannacht kan verspreid over het land een beetje regen vallen. De minima liggen op circa 13 graden. Morgen is ook in de vroege ochtend nog een lokale spat regen mogelijk. Maar de rest van de dag is het overwegend droog. Wel zijn er veel wolkenvelden en slechts enkele zonnige momenten. tot een graad of 19. Zondag opnieuw een dag met veel wolkenvelden en vooral in de ochtend lokaal een beetje regen. Ook dan liggen de maxima rond 19 graden. ANB Verkeersinformatie. Vooral bij Rotterdam en Amsterdam staan files door ongelukken. Op de A4, hoogvliet richting Vlaardingen, staat het helemaal vol... tussen knooppunt Benelux en knooppunt Ketelplein, 6 kilometer. Er ligt daar nog olie op de weg, Eén rijstrook is dicht. Het mag duidelijk zijn, u kunt beter omrijden... via de Van Brienenoordbrug over de A15 en de A16. Elders op de A4 van Den Haag naar Amsterdam. Voorknopend de Nieuwe Meer, 8 kilometer. Dat komt door een ongeluk op de A10 Zuid richting Amersfoort. Er staat voor de afrit Rai 9 kilometer vanaf Geuzeveld. Er is daar maar één rijstrook open. Verkeer richting Amersfoort kan beter omrijden via de A9. Elders op de A10 ging het ook mis, van noord naar zuid dit keer. Tussen de afrit Vodendam en het Amstel Business Park 9 kilometer. Door een ongeluk is daar één rijstrook dicht. En de A13, Den Haag-Rotterdam, voor Delft, 4 kilometer. Door een aanrijding is daar ook de linkerrijstrook dicht. We zitten al in de 70ste minuut. Tjongejonge, dat is een flinke overtreding. En jouw twee keer geel.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 De Nederlandse dopingautoriteit gaat verder onderzoek doen... ...naar aanleiding van het vernietigende Amerikaanse rapport... ...over de praktijken van Lance Armstrong. Eerder zag directeur Herman Ram dan nog geen aanleiding toe. Maar, meneer Ram, goedemorgen. Goedemorgen. Inmiddels heeft u het ongecensureerde rapport ontvangen... ...en dat verandert de zaak? Uh, ja, een beetje. Uh, want uh, waar vroeger blokjes stonden, zou ik maar zeggen, heb ik nu uh, concrete namen. En uh, ja, dat leidt altijd haast tot een aantal vragen die ik beantwoord wil zien. U kunt dus nu die namen lezen. Uh, ja. uh, uh, welke naam gaf de doorslag? Dat, uh, ik geef er geen namen. Daar ga oh. ik niet op in. Nee, daar kan ik me niets bij voorstellen. Maar dat, is wel voor u, uh, dat verandert de zaak dus inderdaad, dat u ook nu de namen weet. Ja, in die zin. Ik had al, toen ik ze nog niet was aangegeven, dat je altijd met een aantal vragen zit. Is het verjaard, is het niet verjaard? Eventueel, wie heeft het eigenlijk voor het zeggen? Afhankelijk van dingen als nationaliteit van de renner enzovoort. En ik heb nu dus concrete namen en kan ik die vragen dus ook concreet invullen. En dan gaat het om namen van Nederlandse renners of voor Nederlandse ploegen hebben gereden? Het gaat... Het is naar aanleiding van het rapport en dat betekent dat het ook gaat naar aanleiding van de bijlagen waar de Rabobank in geploegd uh, genoemd wordt. Maar ik ga verder niet in over uh, de identiteit of de nationaliteit van de betrokkenen. En waar richt uw onderzoek zich dan op? Op verschillende ploegen, bijvoorbeeld op die Rabobankploeg? Nou nee, wij richten ons sowieso op personen. Uh, en en ik, ben, ik ben niet met de Rabelploeg bezig. Uh, en rondom die persoon heb je eigenlijk twee soorten vragen. De ene is van formele aard, wat ik net al aangeef, van uh, is er nog iets te vervolgen en uh, als er vervolgd moet worden, wie zou... Um, en tweede zijn gewoon feitelijke vragen. Kan ik uh, nog dingen achterhalen over die periode of een latere periode? Um, wat uh, relevant kan zijn voor het onderzoek? Ja, maar nog even voor de zekerheid. Het gaat dus om uh, dan personen, zegt u. Dus renners, Nederlandse renners... of renners die voor een Nederlandse ploeg hebben gereden. Ja, ja want anders heb ik sowieso geen enkele reden om, uh, om aan de slag te gaan. Nee, en, en wat voor mogelijkheden heeft u? Wat, wat zal uw onderzoek inhouden? Nou, de, de, de formele uh, kanten, daar kom ik altijd wel achter. Maar dat is ook een kwestie van... Uh, uh, overleg met collega's die eventueel ook een rol spelen. Uh, de feitelijke kant ligt wat anders. Uh, als ik over een bepaalde periode nog het een en ander wil weten, dan kan ik mensen vriendelijk uitnodigen om, om een verklaring af te leggen. Ik kan kijken of er in dossiers van andere dingen aanwezig zijn, maar ik heb geen toegang tot dossiers buiten de antidopingwereld. Hm. En er kan ook niemand dwingen om te komen. En dat vriendelijke mag dat er wat u betreft vanaf? Want ik hm. neem aan dat u ook graag mensen onder Ede zou willen horen. Nou, dat... In ieder geval zou ik uh, meer mogelijkheden willen hebben, even los van het onder ede horen, om, uh, om inderdaad met uh, enige nadruk en in een hele duidelijke setting mensen uh, te horen. Dus dat, dat zou anders kunnen. En ik denk dat het ook meer oplevert als je, als je dat anders doet. En ik zou zeker meer uh, toegang hebben tot andere informatie, zoals collega's in het buitenland vaak willen hebben. En wat voor informatie dan? Nou ja, wat, wat heel vaak speelt uh, als je naar het Amerikaanse onderzoek kijkt, is dat ze zeer ruimhartig voorzien zijn van informatie uit een justitieel onderzoek wat daarvoor gelopen had. Um, en dat is een bron van informatie geweest waar, waar ze ongelooflijk vele uit hebben kunnen putten. En uh. dat is op dit moment in Nederland niet mogelijk. Maar is er dan zo'n onderzoek al geweest hier? Nee, maar in veel gevallen denk ik wel dat er hele relevante informatie kan zijn. Maar dat is voor mij net zoveel een vraag als voor u, want ik weet het niet en dat is nou precies waar het om draait. Aha, u wil het graag weten en als het er is, wilt u het ook hebben? Daar komt het wel op in. Ja, ah, ja precies. Um, wanneer gaat u erbij aan de slag? Nou ja. Dat het nou een duidelijk begin of een eind heeft. Ik ja. heb gisteren de spullen gekregen en wij zullen er waarschijnlijk de komende weken even uh, mee aan de slag gaan. Ja. En ik heb uh, op de voorhand geen idee hoe lang het duurt. Nee, en, en nog even: u gaat dan uh, uiteraard met de renners praten, maar ook met begeleiders, artsen, ploegleiders? Het is denk, maar dat weet ik op dit moment echt niet. Uh, ik heb gisteren in de loop van de dag de, de, de, de bijlage ongecensureerd gekregen. We zullen er in de loop van de volgende week eens voor gaan zitten met een aantal mensen. En ik kan er dit moment echt niet vooruit lopen. Ik weet er ook echt niet wat ik precies ga doen. Nee, dat USADA-rapport vond u al verbijsterend. Ja. Nu die namen zichtbaar zijn, is het nog schokkender, vindt? Nee, nee, nee, nee, nee. Kijk, zo is het niet... Uh, of het nou een zwart blokje of een naam is, dat maakt het niet meer of minder schokkend. Het maakt het wel concreter. En dat is ook precies waar het nu om gaat. Ja, maar goed, u zou kunnen denken, oh, is die ook? <laughs> nou, in dat opzicht raak ik sowieso niet erg geschokt natuurlijk. Oh. Maar uh, nee, dat, dat valt allemaal nog wel mee. Maar, en, nee, nee, zo zit het zeker niet in elkaar. Het is gewoon een kwestie van, uh, op het moment dat je concrete aanleiding hebt, in dit geval dus namen om een paar stappen te gaan doen, dan ga je dat doen. En dat moeten we ook niet groter maken dan dit. het kan ook heel goed zijn dat ik al vrij snel tot de conclusie kom dat ik ook weer klaar ben. Nou, dan horen we dat graag van u meneer. Ram. Hartelijk dank. Ja, Herman Ram, directeur van de Nederlandse autodopingautoriteit. Au, auto, do. Dat is het. Iedereen in de financiële wereld zal het niet licht vergeten. De Zwarte Maandag, vandaag exact 25 jaar geleden. Wereldwijd stortte op die Zwarte Maandag, 19 oktober, de beurskoersen in. Het begon in New York, waar de Dow Jones in één dag bijna een kwart van de waarde verloor. Ook op de Amsterdamse beurs hadden beleggers het toen heel zwaar. Tegen half twee kwam het nieuws over de Amerikaanse aanval. Alle koersen zakten toen als bakstenen. Niemand had nog een precies overzicht. En iedereen wachtte met spanning op wat er in New York zou gebeuren. Als daarom half drie de beurs van Wall Street open zou gaan. In het eerste half uur, waarin een record aantal aandelen werd verhandeld, zakten de koersen met bijna 10%. En daarna was er ook in Amsterdam geen houden meer aan. Vandaag daalden de koersen ongekend met 10 tot zelfs 25%. Handelaren noemden het een afgrijzelijke dag. 19 oktober 1987. Jaap Koelewijn, goedemorgen. Goedemorgen. Econoom aan Nijerode Business University. Uh, hoe ja. heeft u die dag beleefd? Nou, ja, eigenlijk achteraf gezien uh, helemaal niet zo, zo... Op de dag zelf viel ik het allemaal van mee. Ik zat gewoon uh, op de universiteit aan mijn dissertatie te werken. En terwijl op een gegeven moment mijn oudste studiegenoot... en toen nog redacteur bij het Financiële Dagblad met een Tamika en die zei, nou, het gaat wel erg hard naar beneden. En toen ja, ben ik een radio gaan zoeken om te horen wat er aan de hand was. Ja. Want we hadden in 1987 nog geen internet. Nee, dat is ook heel goed. Dan altijd de ja. radio aan. Zeer belangrijk. Ja. <laughs> Hoe groot was de schade? Nou, achteraf gezien, uh, op de dag zelf natuurlijk uh, wel. En vooral mensen die met, uh, met geschreven goed op zich zaten. Of die natuurlijk op het punt hadden gekocht. Die hebben veel geld verloren. Maar... Uh, toch een kanttekening. Vooral ook omdat de autoriteiten heel hard vaak ingrepen. Greenspan, voorzitter van de Amerikaanse Centrale Bank, die uh, verlaagde de rente vrij dramatisch. heeft ze ook in Europa gedaan. En eigenlijk was het leed met een half jaartje al wel weer geleden. Mm -hmm. Dus dat viel allemaal heel erg mee. Maar heeft de, heeft de wereldeconomie daar toch niet een tik van gekregen? Nee, van de kracht van 87 niet. Uh, er is toen heel adequaat bereik gevoerd door de autoriteiten. Uh, dat heeft overigens ook een keerzijde. Maar uh, de wereldeconomie heeft een zeer beperkte schade opgelopen door het versie uh, 87. Nou, maar hoe kwam het? Ja, dat is een goede vraag. Daar, daarover doen nog steeds verschillende varianten de ronde. Uh, in het algemeen is het zo dat een markt die is overgewaardeerd, en dat was de markt in 87, dan, dan hoeft er ja, maar een heel klein dingetje fout te gaan. Eh, wilden de koers klappen? Nou, wat er in dit concreet geval fout ging... was een discussie op het hoogste politieke niveau... over de gewenste koers van de dollar. De Amerikanen wilden de dollar laten dalen. Andere landen wilden dat niet. De Duitsers hebben toen de rente verhoogd, de Bundesbank, En dat was eigenlijk de lont bij het uitgang. En verder zijn de theorieën over dat eh, computertraining, trading program-trading trends heeft versterkt. Maar ik hou het zelf op dat er... Eh, gewoon paniek toesloeg toesloegen de beleggers te dachten... ja, dit is toch niet langer houdbaar, dit gaat niet goed. En die ging massaal verkopen. Ja. Nou, de situatie klinkt heel anders dan nu. Zou maar het ja. toch ook nu nog kunnen gebeuren? Een kracht kan altijd gebeuren. Uh, ik weet nooit wat de oorzaak is. Nee. Wat, kijk, maar... kijk maar naar Google, hè, afgelopen nacht. Nou, als, ja. als er paniek ontstaat, gaat het hard. We horen van weken bediend. Er, er komt tegen bericht, maar het geen... 3 miljard, maar 2 miljard komt op een raar moment. En in één klap gaat de koers 10% op vooruit. Dan nou, ga je bezaagd over de axonomen van de week? Er komt onverwacht slecht nieuws. En dan gaat het hard. En nou ja, soms is het niks aan de hand. Dat de zich tot één aandeel. En op een ander moment ziet men... zoals het, volgende, het invallen van aantal Sonsen in, in 2007. Dan is dat een voorteken van een veel grotere, veel diep politieke ja. En dan kan de markt echt heel hard vooruit. Zou het helpen als de financiële wereld wat stabieler is? Bijvoorbeeld, zoals met de afgesproken, nu in, in Brussel afgesproken, bankenunie, eh, of tenminste bankentoezicht? Uh, ja, dat is zeer zeker heel erg belangrijk. Um, uh, wat, wat altijd het probleem is in dit soort uh, crisis situaties, is de vraag: wie is er nu verantwoordelijk? Wie trekt er aan de touwtjes? Um, in 1987 heeft uh, Greenspan het voortouw genomen. ...heeft hij weer gedaan in 1998 met de LTCM-crisis toen het management ontviel. Zet heeft weer in 2003 en 2008 de voortaan gehouden. Maar er moet een centrale autoriteit zijn die in dit soort crisis situaties bevoegd is... ...om over een reden die internationaal in te grijpen. Precies, en dan heb je dus straks, als het allemaal goed gaat... naast de FED, Amerikaanse stelsel van de centrale banken... dan dat Europe de Europese centrale bank die toezichthouder is... en een beetje uh, politieagent is. En dat zou dan wel goed zijn, denk ik? Nou, ik, ik ben daar een groot voorstander van. Het kan niet zo zijn dat je een, een wereldwijd geïnteresseerde economie hebt... maar op een lokaal niveau of een bankwezen. Dat is trouwens ook een van de oorzaken van de politie... dat eigenlijk allerlei partijen in staat waren toezicht gaan. Ja, en, en dan krijg je een race to the bottom. En dat was weer een van de oorzaken van de crisis. Een, een, een vrije markt, een sterke markt, vraagt op een sterk toezicht. Goed. En dat komt er misschien in ieder geval ten dele in Europa. Jab Koelenwijn, dank u wel. Dank u wel. Stress en schietende agenten, dat is geen goede combinatie. Maar ja, hij komt wel vaak voor. Hoe kunnen agenten van die stress afkomen? Hoort u zo dadelijk? Eerst de verkeersinformatie. Ook met stress, Wijnald Zwaan. Ah, ja, nou ja. ja relatieve stress. Ja. Ja, want ongelukken die verstoren een beetje de rust in deze ochtendspits. Vooral rond Amsterdam, de ring A10. Nou, die kun je beter mijden, want daar zijn op twee plekken ongelukken gebeurd. Van noord naar zuid levert dat 10 kilometer file op vanaf de afrit Volendam. De andere kant op, tussen Westpoort en Knoopend Amstel, ook 10 kilometer... Ook de hele A4 loopt vol vanuit Den Haag. En een aanrijding op de A13 Den Haag-Rotterdam bij Delft. De linkerrijstrook is dicht. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Marcel Oosten. Staatsbosbeheer gaat samenwerken met organisaties voor kinderopvang. En het doel is meer kinderen kennis laten maken met natuur in de directe omgeving. Tijdens de herfstvakantie rijdt een natuurbus langs locaties voor kinderopvang... en brengt de kinderen dan het groen in. Gisteren reed de bus naar Speelbos Nieuw-Wulven bij Houten. Tineke Haarlaar. Ja, ik heb al de eerste tranen gezien. Kinderen ja. die het toch niet zo leuk vinden om dat te voeten te krijgen... of vast te zitten in de modder. Nee, dat is begrijpelijk. Want als dat nog niet zo vaak gebeurd is, dan uh, lijkt het allemaal of het uh, eng en vies is. Maar uh, ja, daar moet je ook een beetje doorheen. Nu bent u als boswachter natuurlijk vaak hier in Speelbos Nieuw-Wulven. Wat is uw indruk? De kinderen die hier nu zijn, zijn dat kinderen die wel vaker in de natuur zijn? Of is dit allemaal nieuw voor ze? Nou, als ik het zo bekijk, dan is het nog wel een beetje voorzichtig hier en daar. Ik hoorde van een paar kinderen die waren hier al wel eens geweest met school. Dus die wisten al de weg van, oh, we gaan hier een hut bouwen. Maar er zijn ook nog wel kinderen die voorzichtig nog een beetje aankijken van, oh... Uh, wat kan ik eigenlijk? en Kan ik dan wel naar de overkant en uh, verstap ik me dan niet? Staatsbosbeheer en Scon werken samen, de buitenschoolse opvang... om die kinderen naar buiten te krijgen. Kun je wel de vraag stellen, is het niet een veredelde speeltuin? Is het wel echt de natuur ingaan? Uh, ja, ik vind het wel de natuur ingaan. Want uh, uh, dat zien we nu niet, maar ik ben hier regelmatig geweest... dat er een ringslang hier uh, bijvoorbeeld zwemt. Wat ineens kinderen heel erg uit hun spel haalt... of andere ontdekkingen die ze doen terwijl ze bezig zijn... Het lijkt al misschien aangelegd. Het is ook een aangelegd bos, hoewel elk bos is bijna aangelegd in Nederland. Maar um, dit is wat laagdrempeliger en uh, wat uitnodigender. En uh, natuurlijk zou je willen dat uh, ieder kind gewoon het bos uh, op zijn eigen manier ontdekt. Maar dat is uh, in heel veel gevallen nog een stap te ver. Dus uh, dit soort uh, plekken, natuurlijke speelplekken, helpen heel erg om uh, in je eigen omgeving uh, vooral uh, die natuur wat meer te ontdekken. Hoe zeg maar. ja. Hoezo? jullie willen die tak hier ja, hele ja, dan wacht je maar even, jongen. Het is het bos. Het hoort. Erna van de Wiel van Staatsbosbeheer. Ze zijn hutten aan het bouwen. Hier worden pijlen en boog gemaakt. Eentje verderop wordt er gevist en over het water en door het water gestruind. Dat is hoe u het graag ziet. Ja, dit vind ik prachtig. Ik vind het ook zo leuk als je ziet hoe dat kinderen zelf leren in hun spel. Je zag net kinderen die gewoon over de boomstam lopen. Maar je ziet ook kinderen die gaan er liever bij zitten. En die schuifelen voorzichtig naar de overkant. Nou, zo kan ieder kind zijn eigen grens ontdekken. Dat vind ik leuk. Is het nou echt natuur? Want dit is wel behoorlijk aangelegd. Het ziet er hartstikke leuk uit hoor. Maar is het niet gewoon één grote speeltuin in de natuur? Nou, ik vind een speeltuin. dan heb je het eigenlijk meer over die speeltoestellen. En dan weet je ook eigenlijk al precies wat je kunt doen met een speeltoestel. Terwijl je ziet hier kinderen in de weer met takken. En deze zijn er een pijl en boog van aan het maken. Net waren kinderen er hutten van aan het maken. Weer andere kinderen gebruiken het om een bruggetje te maken over het water. Dus één tak kan op heel veel manieren gebruikt worden. En nou ja, dat is natuurlijk het, het leuke. Hè? Van, je kunt zelf bedenken wat je ermee gaat doen. En dan even voor vieren start de natuurbus de motor weer. Want daar komen de kinderen aan na een dag in het groen. Nou, zelfs zien ze inmiddels een beetje bruin van de modder. Maar energie is er nog genoeg, want ze komen aangerend. En wat hebben jullie allemaal gedaan? Ja. <laughs> Een heleboel. We hebben hutten gemaakt en we hebben takken gezucht in het bos. En we waren op zoek naar om in banden te klimmen. En is het nee, nog gelukt? Een echte klimboom? Nee. Die waren gekapt. We hebben een kampvuur gemaakt. En er was een gans van de mini. En jij ziet er lekker modderig uit. Jij bent in ja. het water geweest, zo te zien. Ja, ik ben met mijn kont in het meer, meer gevallen. Zoe en Juliet zijn al ik ben in het autogeluid. Mag ik ook? De, uh, meneer de buschauffeur. Dat wordt heel wat modder van uh, de matjes afschrapen straks. Ja. Daar wordt heel veel schoonmaken. <laughs> niet erg? Nee, helemaal niet. Nee. Daar is de natuurbus voor. Zo is dat toch? De kindjes moeten kunnen spelen. Hè? Maken we wel weer schoon, komt goed. En dan gaat de natuurbus. Karin Albert was erbij, bij de kinderen in de natuur. Zo klinkt een politieoefening waarin wordt geschoten. Maar voor de bijbehorende stress voor de politieagent is veel minder aandacht. Terwijl die stress van zeer grote invloed blijkt op het besluit van de agent om te schieten. Of om niet te schieten. Blijkt uit een studie van politie en wetenschap onderzoeksprogramma van de politieacademie. En onderzoeker daarbij is Arne Nieuwenhuis. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe heeft u dat onderzocht, die stress bij agenten? Nou, we hebben dat onderzocht door in uh, een experimentele situatie... die stress eigenlijk zo realistisch mogelijk na te bootsen. Hoe dan? Daar schi daarbij schieten we terug op agenten. Oh, je schiet, met, uh, <laughs> schiet terug. En, ja, met plastic kogels of met verfpatronen. Of uh, we vallen ze aan met een elektrisch geladen mes. Ja, en dan merk je het verschil. Dan merk je het verschil. Ja, politieagenten die zijn uh, wel degelijk minder snel angstig dan, uh, dan, dan de meeste mensen. Maar uh, als ze dat tegenover zich krijgen, dan ervaren zij ook stress. En dat zie je terug in hun, uh, in hun schietgedrag. Ja, nu heeft u dat in het kader van het onderzoek gedaan. Maar bij normale politieoefening, schiettraining, gebeurt dat niet. Dan krijgen ze geen uh, weerstand. Nee, niet of nauwelijks. Er wordt vaak met wapens, uh, er wordt in ieder geval vaak op de schietbaan getraind. Nou, daar is het te gevaarlijk om terug te schieten, want daar gaat om echte, echte munitie. Uh, en zodra er in praktijksituaties getraind wordt, dan komt er zelden of nooit eigenlijk uh, uh, komen er wapens bij waarmee op de agenten teruggeschoten kan worden. Nou, heeft het, ik, ik zei het net al, heeft het hele grote invloed op het besluit om te schieten? Uh, ja, dat is wel althans wat we zien in, uh, in de experimentele situatie. Daarin laten we mensen uh, schieten of niet schieten op, op verdachten die met of zonder wapen uh, tevoorschijn komen. En wanneer mensen weten dat ze, dat ze tijdens zo'n oefening geraakt zouden kunnen worden... Uh, dan zie je eigenlijk dat ze een veel grotere verwachting hebben van zo'n dreiging. Dus ze verwachten dan eerder dat de verdachte met een vuurwapen tevoorschijn komt. Well, lo logisch, heen, want, ja, logisch he, want je loopt dan zelf gevaar. Je loopt zelf de kans om neergeschoten te worden of neergestoken. Ja, het is een hele menselijke reactie. Dus in die zin is het ook, niet, uh, is het ook zeker niet verrassend. Maar het, uh, het zou natuurlijk wel heel prettig zijn... als, als, als politieambtenaren daar op een, uh, op een goede manier mee om kunnen gaan. Ja, want uh, stel uh, iemand komt uit de bosjes met zo'n mes of met zo'n uh, verfpistool. Uh, de agent in kwestie... Die schoot hij dan minder goed? Uh, ja, ze schieten ook minder goed. Dus ze schieten wat eerder. Uh, maar ze schieten ook uh, beduidend minder nauwkeurig. Gehaast? Is dat dan uh, ja, een gehaast? Ja, ze willen, snel, uh, ze willen te snel schieten om erger te voorkomen. En daardoor gaat, uh, gaat het vaak mis. Ja, en dan uh, is daar dus de invloed van stress. Hoe kun je dat beheersen? Of is dat te beheersen? Nou, je kunt eigenlijk uh, twee soorten aanpakken kiezen. en één is om, uh, om mensen zo weinig mogelijk stress in die situaties te laten ervaren. Nou, dat is wat wij niet onderzocht hebben. Nee, dat, maar, is lastig, uh, dat is ook lastig natuurlijk. Ja, dat is ook lastig. Het is heel normaal om, om, om in, in, om in zo'n situatie bang te zijn. Maar wat wij wel hebben gedaan is mensen tijdens trainingen dus laten wennen aan het functioneren uh, onder zulke stressvolle omstandigheden. Dan ervaar je nog steeds evenveel spanning. Uh, maar je weet daar uh, op een betere manier mee om te gaan. En dat helpt dus? Ja, dat helpt uh, daar waar het gaat over uh, de schotnauwkeurigheid. Dus onder stress nog raak kunnen schieten. Maar wat we nu in dit uh, onderzoek uh, voor dit rapport zagen... is dat wanneer het gaat om de afweging om wel of niet te schieten... dat dat een stuk lastiger is om te trainen. En dat uh, het erop blijkt dat de trainingstijd die nu voor agenten beschikbaar is... Uh, dat die niet voldoende is en dat er ook niet uh, realistisch genoeg getraind wordt. Nee, want je zou dus inderdaad veel vaker uh, onder stress moeten uh, trainen... dus met uh, gewapende tegenstanders. Dat heeft uh, zeker de voorkeur. Ook in de beleving van de agenten zelf trouwens. Hoor. Die zijn daar er altijd erg positief over als ja. we dat uh, uitproberen. En ze gaan er beter van schieten. Ja, dat merken ze zelf ook. En dat dat, dat uh, is voor iedereen goed. Dat, is, uh, dat lijkt me voor iedereen goed. Maar toch is de praktijk nog niet zo uh, dat dat uh, op grote schaal uh, gedaan wordt. En, en weet u ook waarom niet? Want is dat te duur? Is dat te omslachtig? Waarom wil men daar dan nog niet aan? Nou, sowieso is er te weinig tijd voor, omdat veel van de tijd die nu beschikbaar is voor training en toetsing voor agenten opgaat eigenlijk aan het toetsen van, uh, van de beroepsvaardigheden. Dus er blijft weinig tijd over om te trainen. Uh, en uh, het is natuurlijk wel zo dat het geraakt worden met, uh, met dit soort verfpatronen of ja. plastic kogels is, dus dat dat zeer doet. En dat uh, is niet voor iedereen even makkelijk te aanvaarden. Ja, maar goed. Het lijkt dan toch wel verstandig om te doen. Arne Nieuwenhuis, onderzoeker bij de Politieacademie. Hartelijk dank voor je uitleg. Hartelijk dank. Goedemorgen. Argos bestaat 20 jaar.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 De verkiezing van de beste Argos ooit. Morgen van kwart over twaalf tot één. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. U kunt kiezen voor een motorzaag van stiel omdat u voor topkwaliteit gaat. Of gewoon omdat uw kinderen er later ook nog plezier van zullen hebben. Stiel, sterk werk.